dat tijdens deze trek heel vaak de volgende vraag is gesteld. Hé, hey, en uh, wat is het winterpoeder op je neus? Hey, ik heb wel mooi een mooie neus. <laughs> ah, wat een tijd hè. Maar goed, het is nu gewoon sneeuw natuurlijk. Grove en Merry Go Wild in de ochtend van Slam. Good morning, bijna elf uur. Zometeen gaan we nog draaien aan het roulette-wiel. Jouw kans op een trip naar Vegas. Als je Vegas plus je leeftijd even hebt deze kant op via de app van Slam. En hoe groot is de kans dat je deze maand je relatie met je partner overleeft? Het is spannend, hoor je zo. Slam, coming up.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 Morgen, ik ben Michiel frazen -Storm. Rond Amsterdam en Schiphol rijden er geen treinen. Door het winterse weer zijn wissels bevroren. De problemen duren volgens de NS nog de hele ochtend. Ook veel lijnbussen zijn uitgevallen. In Friesland en Utrecht rijdt er niks. En ook in het noorden van Zuid-Holland blijven de streekbussen voorlopig in de remise. Sneeuw en gladheid zorgen volgens RTL ook voor topdrukte bij de wegenwacht. Er zijn veel pech gevallen, ook omdat auto's tijdens de kerstvakantie stil hebben gestaan en nu moeilijk opstarten. Wie de wegenwacht van de ANWB nodig heeft, moet geduld hebben. Monteurs zijn door de sneeuw veel langer onderweg. En er is ook nog ander nieuws. Stadsherstel Amsterdam heeft al bijna een ton opgehaald... voor het herstel van de Vondelkerk. Die werd in de nieuwjaarsnacht verwoest. Alleen de muren staan nog overeind. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Stadsherstel laat de actie nog doorlopen... en geeft aan dat er geen belasting over een gift hoeft te worden betaald. En de radioring verdwijnt. Hij wordt elk jaar uitgereikt voor onder meer beste programma en presentator. Maar Afrotros stopt ermee. Het komt door de bezuinigingen waar de publieke omroep mee te maken heeft. De uitreiking eind deze maand wordt de laatste. Het weer van weer online? Sneeuwbuien en in een groot deel van ons land geldt dus code oranje. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en winterse buien. In het oosten schommelt de temperatuur rond het vriespunt. In het westen wordt het plus 3 graden. En dit was het nieuws op Slam. Oh! Dat betekent nog één kans. afrotros.nl slash radioring. En ik heet Jarno trouwens. Goed, belangrijkere zaken. 73 verdraging iemand wat En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. Het is nog steeds code oranje. Dat merk je ook op de weg. Ook op de A2 richting Utrecht bij Everdingen. 22 minuten verlies je daar 9 kilometer. Dan een half uur ben je reis het optellen. Op de A7 richting Heerenveen bij Nijland 6 kilometer. De A12 richting Den Haag bij Woerden. Dik een half uur. 17 kilometer lange file daar. Ook een ongeluk gebeurt op de A27 richting Utrecht bij 50 minuten, 6 kilometer. De A32 richting Heerenveen bij Weerdum is de laatste. Ook sneeuw op de weg daar, 35 minuten file. Het lijkt me stug dat je harder gaat dan de snelheidslimiet... maar toch, er staan twee flitsers. De A16 richting Breda bij Prinsenbeek, 59. En om een staat lekker lekker koffertje te drinken... op de A58 richting Tilburg bij 45,4. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.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 Bij Slam. Dans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. Jarno van der Wielen. Onderweg naar de leukste leuspauze van Nederland. Hou in de pauze binnen een uur en misschien wel jouw trip naar Vegas. Ook Afro jack Krijg je naar de Shapeshifters? Dit is Lola's team. See? There ain't no difference between you and me From way out here, it's easier to see There ain't no difference in my Over in my world. Met Everjack en Ello Black en In My World. Ik zit even te kijken op mijn WhatsApp. Ja, het is die day vandaag, jongens. Maar nee, ik heb nog niks binnen. Lekker. Jarno van der Wielen. Ook okay, wel een appje van mijn vriendin gekregen... dat ik wel een tikkie moet betalen. Maar ja, dit is de week waarbij de meeste relaties uitgaan in het hele jaar. En hoe komt dat nou? Je hebt eerst nog de kerst. Dan denk je, we gaan het nog één keer proberen met die heerlijke kerstgedachten. Dan wil je toch nog even dat kerstcadeautje mee pakken. Maar ja, nu is het gewoon weer back to business... En nu is al dat gezeven klaar. En dan kom je er toch achter, ja, voor de kerst werkt het al niet. Nu al helemaal niet. Dus pas vandaag op op een appje. En sowieso, als je bijvoorbeeld vorig jaar met kerst een Douglasbom van 50 euro kreeg... en dit jaar maar 25 euro, ja, dan, dan zijn je uren geteld. Dat kan je vertellen. Die tranen kun je beter bewaren voor het moment dat je eraan herinnert. Shit, ik heb ook niks ge gewonnen in de eindejaarsloterij. Dus je bent gewoon weer lekker aan de bak met de beste hits van Slam. Met zometeen de Grand Slam. Thomas Gray, Rumors komt eraan. Ook Chris Brown met een paar tellen na de weekend. En Ariana Grande, dit is Save Your Tears. Yeah. I saw you, in a room. you look so happy, when I'm with you. But then you saw me, got you by surprise. Populairste van deze week hoor je extra vaak. De Grand Slam is voor Thomas Gray en rumors. De gok van je leven. Ah, we nemen het echt heel serieus. We hebben net een memo binnengekregen, want er staat hier een roulette wiel op de Slam Studio. Hoe je het moet draaien, maar ik wist dit dus niet. Maar de draaischijf met de nummers die draait dus blijkbaar tegen de klok in. En die bal die gaat in de tegenstelde richting met de klok mee. Dus uh, laten we dat even testen. Doe maar hoor. Oh ja, dat werkt. Gewoon wat duurt dat lang? Ah, ja. Oké, okay, in dit geval zou het nummer 32 zijn. Dat is rood. Zometeen maak je kans op een trip met, uh, met je maten naar Vegas. En. Uh... Ja, dat is een hele grote prijs. We gaan de gok van je leven doen de komende drie weken. Uh, wil jij nou kans maken op die prijs? Vegas, plus je leeftijd. Doe dat deze kant op sturen via de app van Slam. Mag je zo meteen aan het roulette wiel draaien. Hoef je één simpele keuze te maken. Rood of zwart. Heb je het goed, kan je doorspelen tot maximaal vier fiches. En hoe meer fiches, hoe beter. Hoe meer kans op die trip naar Vegas. Dus kom maar door. Vegas plus je leeftijd naar de app van Slam. Nou is de moment. Kom maar door. 5, 2, 3. Attentie. Vegas plus je leeftijd via de app van Slam als je erheen wil. Yeah baby! Zometeen nieuwe speelronde voor de gok van je leven. Wil je nu met je maten naar Las Vegas? Zal je toch eerst even een gokje moeten wagen op rood of op zwart? App Vegas plus je leeftijd deze kant op via de app van Slam om kans te maken. Zometeen muziek van Regard komt eraan en ook onder andere. Wat dacht je van David Guetta?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 We zijn over half twaalf, nog een half uurtje tot de lekkerste lunchpauze. Hou ze in de pauze. Eerste slim weerupdate. Het is uh, lekker sneeuwachtig. Dat gaat de hele dag zo door. Af en toe komt de zon ook nog kijken. Het is uh, gemiddeld drie graden. Vanavond dan. En vannacht min zeven kan het worden. Brrr. En natuurlijk, die sneeuw die levert heel veel vertraging op. Het is een drukke maandagmiddagspits. Nou ja, maandagmiddag, maandagochtend eigenlijk nog 84. En dit zijn ze vanaf een half uur of langer. De A12 richting Den Haag bij Woerden. Daar verlies je nog 40 minuten, 15 kilometer. De A27 richting Utrecht bij Lekbrug. 32 minuten, 6 kilometer. En de laatste is de A32 richting Heerenveen bij Wirdum. Een half uur. Er komt door sneeuw op de weg. Eén flitser, maar ik denk dat je niet te hard gaat op de A16... richting Breda bij Prinsenbeek. Ze staan bij 59. Van der Wielen. Jouw kans naar ja, op een trip naar Vegas, zometeen in de gok van je leven. Vegas plus je leeftijd. Deze kant op. Thank you. leave an Edge of Desire. De gok van, van je leven. Vorig jaar deden we nog iets weghalen uit je leven. Toen deden we spijtttatoeages om uh, 2025 lekker fris te starten. En nu geven we je een ontzettend dikke boost. De gok van je leven. We sturen jou en wat vrienden naar Las Vegas. Hoe gaan we dat doen? We hebben hier een roulette-wiel in de studio staan. Dan mag jij zeggen rood of zwart. En heb jij het goed, krijg je een fiche en kan je doorspelen. En hoe meer fiches je hebt, hoe meer kans op die reis naar Las Vegas. Wil je nou ja, een van die gelukszakken zijn? Ga dan naar de Slam-app en app Vegas plus je leeftijd deze kant op. En zo'n gelukszak is Demi uit Soetermeer. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Nee, hey, goedemorgen. Um, kijk, we hebben uh, met elkaar afgesproken. Als je naar Vegas gaat, dan moet je meteen het casino in om al je geld in te zetten op rood of op zwart. Maar stel, het ja. pakt goed uit. Wat is het tweede dat je gaat doen in Las Vegas? Heb je daar al over nagedacht? Oh, het tweede. Ja, nou die, volgens mij is het de, de Bellagio fonteinen volgens mij. Oh ja. Oh ja. Daar wil ik naartoe gaan. Ja, dat vind ik wel goed dat je dan een evenement hebt gekozen wat gratis is. Voor het geval dat. Oh ja, ja voor als ik geen geld meer heb, inderdaad. Nee, nou, precies. Op precies. En uh, je gaat denk ik met een vriendinengroep? Eh, uh, ja, of ook wat te gemixt, denk ik. Oh, dat kan ook nog. Oké, okay, wie uit de ja. vriendengroep zou je als eerste trouwen in de bij? Want ook dat is Las Vegas. Wat? Wie als eerste zou ik in de. Ja, met wie zou je als eerste gaan trouwen? Oh, maar wie zou gaan trouwen in Vegas? Ja. Ah, je hebt een populaire iemand die in Vegas woont. Oh, dat kan ook. Ik dacht, je kiest voor je eigen vrienden, maar maakt niet uit. Oké, okay, nou, dan neem we Dan gaan we, dan ja, dan... <laughs> gaan we dan dat afspreken. Hé, hey, um, welkom bij onze roulette-wiel. Uh, het is heel simpel. Rood of zwart. Sterker nog, komt hij op groen, heb je helemaal geluk. Dan krijg je het maximaal aantal fiches wat je kan verdienen voor de finale. Wat betekent dat je gewoon okay. de meeste kans hebt. Maar goed, voor nu gaan we ervan uit rood of zwart. En de keuze is aan jou. Ja... Uh, ik ga voor rood. Jij gaat voor rood. Zou yes. ik ook doen, Demi? Zou ik ook doen. Ja, oké. Okay, okay. ja, ja, ja, Maar ja, dat wil natuurlijk 50-50. Uh, eh? ja, of je hebt ja, die nul, dan heb je helemaal nergens last van. Wij uh, gaan draaien aan het rad. En dan ben ik heel benieuwd of dat jij verder mag gaan spelen. Of dat het dan gelijk in speelmoment 1 voor jou stopt. Daar gaan we. Ben benieuwd. Demi, nog één keer. Wat was jouw antwoord? Rood. Rood. Oh. Ah. Ah, is het zwart geworden? Het is zwart 28 geworden. Maar wat het nog meer verschrikkelijk maakt... is hij zit na de groene nul. Ah. Ja. Gelieverd. Er wordt uh, niet getrouwd in Las Vegas. We gaan ook niet naar de Bellagio-fortrein. Nee. Maar je nee, hebt laatst. natuurlijk meerdere mensen in de vriendengroep. Dus die mogen gewoon weer Vegas plus hun leeftijd sturen via de app okay. van Slam. Top. Damien, dankjewel. Dat, uh, dat gaan ze doen. Goed zo. In ieder ja. geval bedankt voor het meespelen. Ja, graag gedaan. Ook kans maken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam-app. En win een trip naar Las Vegas. Willi Je luistert naar de vernieuwde ochtend van Slam. En we zijn er bijna. We gaan weer los. Het is weer maandag. En dat is het hoogtepuntje van de dag, natuurlijk. Het is de weer tijd voor. Hou in de pauze! Net zometeen. Basement Jacks komen eraan. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt.